1 uur. Dit is Radio 1 met het Plag. Straks hebben we deel 2 van De Werkplaats. Vandaag proberen we weer een luisteraarsvraag op het gebied van werk te beantwoorden. En we begeven ons deze week in de praktijk van de dierproeven. Nu eerst het NOS-journaal met Dorold Megens. Goedemiddag. Vervolging om fraude met bio-eieren. Vandaal saboteert remsysteem van auto's. En PSV richt zich volgend seizoen niet op het kampioenschap.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 Dat weet ik niet. We kunnen natuurlijk alleen praten vanuit deze ene zaak die we hier zien. Maar daar vinden we de constructie wel zodanig dat er een goede reden is om tot dagvaarding over te gaan. Mirjam Mol van het functioneel pakket. 30 mei, dan moeten de vijf verdachten voor het eerst voor de rechter komen. In Den Haag heeft een vandaal het gemunt op de remsystemen van auto's. In anderhalf jaar tijd zijn bij negen automobilisten de remleidingen doorgesneden of doorgeknipt. Wim Honout van de Haagse politie. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zijn er nou ook mensen gewond geraakt door deze vorm van sabotage? Nee, gelukkig niet. Maar je merkt natuurlijk wel dat als je moet remmen, dat dan zeg maar, de remvertraging minder of, of anders is. Waardoor mensen zeg maar, alert worden op, op het mankement. Al bij lage snelheid merk je van hé, hey, er is iets, iets aan de hand. Dus dat zorgt ervoor dat er, dat er geen gewonden zijn gevallen. Nee, en anderzijds er zit natuurlijk best wel veel uh, remolie in zo'n systeem. Voordat je dat er allemaal uitgetrapt hebt, ja, dan ben je ook wel een, zeg maar, een stukje verder. Ja. Maar het is wel heel gevaarlijk. Negen keer gebeurd in, in de afgelopen anderhalf jaar tijd. Dus elke twee maanden is het raak. Uh, u, u denkt aan één dader? Ja, het is steeds in de nachtelijke uren uh, uh, rond het uh, Vaarheidsstraat, waar ook het, het, het wijkbureau zit. Dus je zou ook nog kunnen denken, misschien iemand denkt van nou misschien dat daar een, een politieauto of een auto van een agent uh, privé geparkeerd staat. Steeds in dezelfde buurt bedoelt ja, u? Ja, steeds in dezelfde buurt, de Haagse Tessenwijk. en uh, ja, het geeft wel wat onrust onder de bewoners en terecht denk ik. Mm, en en uh, de, de dader werkt die ook steeds op dezelfde methode met dezelfde manier? Nou ja, in alle gevallen is er sprake geweest van het knippen dan wel doorsnijden van, van leidingen onder een auto en de ene keer is dat een hydraulische leiding van een, van een systeem en de andere keer is dat uh, bijna altijd het, het remsysteem. Nou daar willen we gewoon vanaf. Kijk, ja. het, die dingen dat, dat, dat soort dingen die zijn zo, zo, zo lastig en zo gevaarlijk ook. Want dus ja, je kunt ook inderdaad zo'n ongeluk krijgen. Maar zit er een patroon in? Heeft hij het gemunt op bepaalde auto's, op bepaalde mensen, bepaalde beroepen of, of is het willekeurig? Ja, was het maar zo makkelijk dat we konden analyseren, maar als je kijkt naar het aantal type auto's, dan is het de uh, Opel Corsa tot de Citroën en van de Citroën tot de Volvo. Nou ja, de tijdstip en de maanden zijn ook heel erg uh, uh, afwijkend van elkaar. Mm. Dus het is, dat gaat uh, nog wel lastig om daar uh, helderheid in te krijgen. En er is ook geen verband tussen de mensen, die, de, tussen de slachtoffers die, uh, die het getroffen heeft? Nee, ja, eigenlijk niet. We hebben daar goed naar gekeken hè, om te kijken of er ergens een relatie is tussen slachtoffers of een relatie is tussen een activiteit in het verleden of een aangifte uit het verleden of nou ja, denk het maar zo wat je kunt bedenken. Ja. En onderaan de streep, uh, volgens nog, uh, blijft het toch een heel lastig, uh, vaag verhaal. Voorlopig geldt voor de bewoners in Zegbroek uh, in Den Haag... Uh, check de remmen voordat je wegrijdt, uh, Schotters. Ja, een beetje letterheid En uh, bij uh, verdacht gedrag uiteraard direct de politie bellen. Wim Honhout van de politie, dank u wel. Textielwerkers in Bangladesh mogen binnenkort een vakbond oprichten... zonder toestemming van hun werkgever. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Volgens de huidige arbeidswet was dat niet mogelijk. De overheid doet een poging de arbeidsomstandigheden... van kleermakers en naaisters te verbeteren. Na het instorten van een kledingfabriek bij de hoofdstad Dhaka met meer dan 1100 doden... is dat het ergste ongeluk in de kledingindustrie ooit. Gisteren maakte de regering al bekend... dat de minimumlonen van textielwerkers omhoog gaan. Dit is het NOS Journaal, het Dorald Megens. De politie wil op twee plekken in de visvijver in het Limburgse Geulen... extra onderzoek doen... In Geulen wordt net als gisteren gezocht naar de twee vermiste broertjes Ruben en Julian. Vanochtend zijn met sonarapparatuur beelden gemaakt van de vijver. Van twee plekken is onduidelijk wat er op die beelden te zien is. Duikers moeten daar uitsluitsel over gaan geven. Het vernieuwde Rijksmuseum in Amsterdam heeft in de eerste maand na de heropening... ruim 300.000 bezoekers weten te trekken, daaronder 30.000 kinderen. Directeur Wim Pijbers nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Had u rekening gehouden met meer dan 300.000 bezoekers in de eerste maand, meneer Pijbers? Nou, dit is wel het uiterste waar je aan, uh, aan denkt in je scenario's. Gelukkig hebben we hierop gerekend, maar het is een uh, ongelooflijk aantal en we zijn er reuze blij mee. En iedereen komt voor de nachtwacht? Uh, nou, iedereen komt vooral voor het Nieuwe Rijksmuseum en dan is die nachtwacht het stralend middelpunt. Dus ja. dat, dat gaat in ieder geval iedereen bekijken, die is maar het uh, hele gebouw is Ja. Wat, uh, wat zijn nou andere zalen die, uh, die in trek zijn? Nou, die eergalerij die die is inderdaad wel het, het populairst. Dat, dat is ook niet voor niets. Daar hangt Jan Steen en daar hangt Vermeer en daar hangt Rembrandt op zijn mooist. Dus dat, mm -hmm. dat is inderdaad de plek waar iedereen komt. Maar het atrium is heel uh, gewild. De 18e eeuw, de 19e eeuw, de 20e eeuw, die is nieuw. Daar gaan ook heel veel mensen kijken. Het vliegtuig daar heeft heel veel aandacht. Uh, nou, eigenlijk is het overal vol. Ja. En dan 30.000 kinderen, uh, ja, bezoekers onder de 18. Uh, dat is 10 van dat, van dat aantal. Ja, dat is fors. We zijn tot en met 18 jaar gratis. Dat, is, uh, dat vinden wij belangrijk als Rijksmuseum om dat te kunnen doen. Um, en dat heeft gelukkig tot gevolg dat heel veel mensen besluiten om hun kind mee te nemen naar het Rijksmuseum. Dus dat ja. vinden wij alleen maar prachtig. Ja. Prachtig zegt u, fantastische aantallen. Maar zijn er misschien toch nog zaken waarvan u zegt, nou, daar moeten we dan nog aan werken? Dat zou anders kunnen om, om die aantallen nog verder omhoog te stuwen? Nou, op dit moment, uh, ik praat nu even met de kennis van de, van de meivakantie vers in het geheugen is het uh, met een 10.000, 12 12.000 bezoekers per dag zitten we echt aan onze tax? We gaan uh, later dit jaar uh, beginnen met de, de Philips-vleugel... die is uh, de tentoonstellingsvleugel van de toekomst. 21 juni gaan de tuinen open, dus dat geeft ook iets meer lucht... Mm -hmm. um, nou, dat zijn de dingen die op korte termijn gaan veranderen. Ja, en verder ben ik natuurlijk, dat is uh, duidelijk voor iedereen, uh, heel benieuwd naar hoe de, hoe de entree zich straks gaat bewegen... met een, die enorme toeristenstromen, nu ook het Van Gogh open is en het stedelijk al een tijdje open. Dus de ja. drie musea aan het plein zijn geopend. En dat geeft een enorme toeloop van, uh, van toeristen naar uh, zowel het Museumplein als naar Amsterdam. Ja, want die 300.000, is niet alleen positief voor het Rijksmuseum... maar ook andere musea hebben daar profijt van natuurlijk, aanzuigende werking. Ja, bezoekers aan het Rijksmuseum zijn bezoekers aan Amsterdam. Dat is goed voor de stad. De, de, de hotels heb ik vernomen, die uh, spinnen daar... Uh, uh, ja, er zal ik ja, maar zeggen. Dat ja. gaat dus heel goed. De boekingen voor de komende zomer die zijn uh, beter dan ooit... heb ik uh, van een aantal hotels uh, gehoord. Dat is prettig is ook verder van tevoren geboekt dan in het verleden. Dat is ook mooi. Dus uh, ja, Schiphol gaat heel goed. Afgelopen jaar boven de 50 miljoen uh, passagiers. Dat was ook voor het eerst. Ja. Nou, dat zijn allemaal aantallen die enorm uh, erop wijzen dat het toeristisch aantrekt in Amsterdam. Eindelijk zou ik haast willen zeggen, want het is om ons heen. De landen het werd heen. ook wel een beetje tijd, hè? Ja. Wat zegt u? Het werd ook wel een beetje tijd. Nou, het werd inderdaad hoog tijd, ja. uh, maar nu zijn we er klaar voor... en ja. het is gelukkig uh, heel succesvol. Dank u wel, Wim Pijbers uh, van het Rijksmuseum in Amsterdam. Het is de politie niet gelukt om de verdachte aan te houden... van een inbraak in Woerden in zo hard... dat de politie ze niet kon bijhouden. De A12 richting Den Haag moest de agenten afhaken... bij 190 km per uur. Later werd de vluchtauto gezien op de A4... maar ook daar lukte het de politie niet om de inbrekers bij te houden... De auto werd later teruggevonden in het water van de Schie in Delft. Inbrekers hadden in Woerden partij kleding uit een winkel gestolen. En de machinist van Arriva heeft van de week tussen Grijpskerk en Buitenpost... zijn trein gestopt om een pasgeboren kalf te helpen. Het dier lag in een sloot. Samen met de passagiers probeerde de machinist het kalfje vrijdag op het droge te krijgen... Dat lukte pas toen ook de Friese brandweer zich ermee bemoeide en uh, kwam helpen. schrijven lokale media. Het Kalfje kwam meteen na de geboorte in het water terecht, zegt een van de passagiers in de Leuwarden Courant. Dus moesten ze snel helpen. Wel moesten de passagiers even wachten in de trein. Want die trein die liep drie kwartier vertraging op door de reddingsactie. Sport. Philip Cocu is de nieuwe trainer van PSV. Hij tekende een contract voor vier jaar. Op een drukbezochte persconferentie ontvouwde hij de plannen.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 Dat, dat klopt. Je merkt dan alles dat Philip Cocu en eigenlijk de hele club gericht is op de lange termijn. Het is een lange termijn visie. Cocu tekent ook voor vier jaar. Dat geeft al aan dat ze dus een lange periode met hem door willen gaan. Samen met Chris van der Weeren, Ernest Faber als een assistente. En Ronald Spelbosser werd onthuld als de ervaren man dan bij de ploeg. Hij gaat aan de slag als analist, maar ja, hij gaat meer dan dat worden. Hij maakt echt deel uit van de technische staf. Beetje vergelijkbaar met Henny Spijkerman bij Ajax, de assistent van Frank de Boer. En dat moet dus inderdaad op de lange Termijn tot uh, succes gaan leiden. Want zei uh, directeur Timmy Sanders bijvoorbeeld ook: Die Champions League is het komende seizoen voor ons niet onze eerste prioriteit. Nee, het gaat erom dat we een nieuw elftal gaan maken. waarbij met name ook de jeugd een belangrijke rol gaat spelen. Doorstroming van de jeugdopleiding naar het eerste elftal. dat moet gaan gebeuren. Dat gebeurt allemaal veel te weinig op dit moment. Kortom, dat, uh, dat moet er gaan gebeuren in, uh, in de komende jaren. Uh, en die jeugd die moet ook worden opgevoed met een herkenbare speelstijl. En het is dus niet alleen maar een kwestie van uh, spelers kopen. Daar is ook geen geld voor. Nee, het moet vanuit de uh, de eigen geleding komen. Hoe is er in Eindhoven gereageerd op die woorden van, van Tilly Sanders? Als hij zegt van ja, Champions League is niet onze eerste prioriteit, dan eh, frons men de wenkbrauwen, denk ik. Ja, de, de, de supporters zijn niet onverdeeld, onverdeeld gelukkig daarmee. Uh, ik sprak er eentje die bij de persconferentie aanwezig was... en die had er, uh, die had er een hard hoofd in, gaf die aan. Uh, met name het feit dat PSV niet uitspreekt... dat ze ieder jaar voor de hoofdprijzen gaan. Dat, uh, dat doet pijn bij de supporters. Kern was natuurlijk in het verleden heel anders geweest. En uh, nu moeten ze geduld gaan hebben. Dat, uh, dat doet pijn bij de supporters. En daar komt nog eens bij... dat er natuurlijk ook iets is met de Brabantse gastvrijheid van PSV. Die heeft zo een deuk gekregen dit seizoen bijvoorbeeld... omdat de trainingen niet, uh, niet meer openbaar waren daarvan onder dik Advocaat. En uh, de fans hadden gehoopt dat dat in de toekomst anders gaat worden. Nou, de club heeft geprobeerd om een soort van handreiking te doen door uh, in ieder geval wekelijks een openbare training in het stadion aan te bieden en in de vakantieperiodes openbare trainingen te organiseren. Maar het staat Filip Kocu nog altijd vrij om uh, ja, de deuren gesloten te houden voor de supporters. En uh, Ook daar zijn de fans niet heel erg blij mee. Dus er is wel met enige sceptisch gereageerd op de toekomstplannen van PSV. Ja, een club met een uh, begroting van 60 miljoen euro en die dan zegt van, nou ja, uh, Champions dat uh, hoeft voor ons niet per se, tenminste niet het komend jaar. Ja, dat is opmerkelijk inderdaad. En uh, ook het idee dat er uh, dus veel meer met die jeugd moet gaan uh, gebeuren. Waarbij ze overigens ook de club-iconen willen gaan uh, gebruiken om uh, bij de jeugdopleiding te betrekken. Mark van Bommel, gisteren zijn afscheid bekendgemaakt, gaat uh, bij de jeugdopleiding van PSV aan de slag. Er wordt ook gesproken over Ruud van Nistelrooy en André Ooyer. Die moeten dus allemaal gaan werken aan uh, het creëren van nieuwe talenten die uiteindelijk uh, voor die club moeten gaan spelen. Maar het uh, kopen, kopen zoals dat in het verleden wel gebeurde, dat, uh, dat zal nu niet meer zo makkelijk gaan. Daar is ook het geld niet voor. Dus uh, ja, die realiteit, realiteit daar moeten de fans wel mee, mee leren leven. Even orde op zaken stellen. Ik dank je wel, Edwin Cornelissen in Eindhoven. Het is 13 over 1 de hoofdpunt uit deze uitzending. Het Openbaar Ministerie vervolgt pluimveehouders en directeuren van een broederij vanwege fraude met bio-eieren. In Den Haag zijn de afgelopen tijd de remsystemen van negen auto's gesaboteerd. Ongelukken zijn er nog niet gebeurd. De dader is nog altijd spoorloos. En PSV-woorden net van Erwin Cornelissen richt zich volgend seizoen niet op het kampioenschap. Nieuwe trainer Cocu vindt vooral de jeugdopleiding belangrijk. En denkt dat een kampioenschap dan op termijn vanzelf volgt. Dit was het. Het uitgebreide NOS-journaal van 1 uur. Zometeen hier op Radio 1. Guylienne Plag weer met het vervolg van lunch. Wie ondersteunt mijn moeder na een ziekenhuisopname? Seniorservice.nl Grotere wonen.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 Goedemiddag, vandaag hebben we de tweede aflevering van onze serie De Werkplaats. We proberen weer een luisteraarsvraag op het gebied van werk te beantwoorden. En vandaag is die vraag, wat moeten oudere werkzoekenden doen om toch nog aan een baan te komen? Een nieuwe week van In de Praktijk gaat beginnen. Maarten Bleumers duikt in de wereld van de dierproeven in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. En na half twee is er stand.nl. Vrouwen teren te veel op de zak van hun man. Dat vindt minister Jet Bussemaker. En juist in deze tijd van crisis moeten vrouwen economisch onafhankelijker worden vindt ze. Is het goed dat de minister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 Iedere maandag hebben we in plaats van de werklunch de werkplaats. En dan helpen we luisteraars met al hun vragen over werk. Daarvoor hebben we een team van experts klaarstaan. En vandaag is die expert Patricia Herkens, oprichter van Outstanding, een uitzendbureau voor 45-plussers. En zij gaat antwoord geven op de vraag van Hans Kok. Mevrouw Herkens zit hier in de studio. Welkom. Dankjewel. En Hans Kok, die zit thuis vanwege een ongelukkig geval op het sportveld, heb ik begrepen dit weekend. Meneer Kok, goedemiddag. Ja. Ja, goedemiddag. Uh, u spreekt inderdaad met uh, Hans Kok. Ja, Ik ben uh, afgelopen weekend uh, met het voetballen met mijn uh, zoontjes uh, ongelukkig terechtgekomen... waardoor ik uh, mijn ribben heb gekneusd en uh, mijn rechterarm heb uh, bezeerd. Dus, uh, ja, dus, dus het daarom is fijn niet dat jullie hier... ook... Uh, nee, daarom ben ik niet naar Hilversum afgereisd. Het is fijn dat jullie uh, thuis hebben kunnen komen. Ja. Ja. Laten we dan maar beginnen met uw vraag. Wat wilt u weten? Ja, dat is goed. Ja, nou, Ik ben uh, Hans Kok, 48 jaar en uh, al bijna 20 jaar uh, jurist van beroep. Um, ik ben in 2000 ben ik op een gegeven moment uh, na een aantal uh, vaste dienstverbanden te hebben gehad als zzp'er gaan werken. In uh, 2010 heb ik mijn laatste uh, interimopdracht als zzp'er uitgevoerd en daarna lukt het mij niet meer om een nieuwe uh, opdracht te krijgen. Uh, terwijl mijn opdrachtgevers wel altijd tevreden waren over de uitvoering van mijn werkzaamheden. Uh, ik heb toen besloten van nou ik ga toch weer uh, proberen om een baan in loondienst te vinden. En uh, nou, dat lukt voor geen kans meer. Ja. En, uh, je merkt gewoon dat, uh, ja, dat werkgevers je leeftijd uh, een probleem vinden. 48 jaar. Krijgt u dat, dat ook terug? Dat, dat het nou, dat durven ze niet zo. Uh, in de meeste gevallen durven ze dat niet zo rechtstreeks te zeggen, want ja, dan zou je aan uh, discriminatie doen. Maar uh, ja, ze omzeiden dat met bijvoorbeeld uitspraken van ja, u bent overgekwalificeerd of u past niet helemaal in het uh, team. Hè, er zijn veel jonge mensen. Um, of uh, men is van mening dat uh, het werk niet helemaal bij mij zou passen. Hè, dat ja. ik er snel op uitgekeken zou zijn. Dus je Tussen merkt gewoon dat door. dat. dat ja, tussen de regels door merk je dat, het een, ja, dat de leeftijd een probleem is. En dat is natuurlijk heel frustrerend. Terwijl ik juist zoveel ervaring heb. Twintig jaar uh, ervaring als jurist uh, op, op diverse rechtsgebieden uh, ben ik thuis. En uh, ja, terwijl ik toen net afgestudeerd was, kon ik vrij snel een baan vinden. Ja. En uh, maar waar nu met heel veel ervaring. Waar richt u zich nu nou, op? Nou, ik richt me nu op uiteraard op mijn vakgebied, op juridische banen. Maar uh, ja, ik heb als ZZP ook geen uitkering. Uh, je krijgt geen WW als je geen. Uh werknemer bent geweest. Dus ik probeer echt op alles te solliciteren. Ja. Zelfs uh, van, uh, van een baan bij de macro... als vakkenvuller... tot uh, een uh, nou, interessante juridische baan. Ik wil gewoon graag aan de slag. Hoeveel en, brieven schrijft uh, u dan nog niet per week? Zullen we alles reageren? Nou, een stuk, een stuk of acht uh, tot tien uh, brieven ja, ja. per week. En uh, ja, dat is echt... Uh, en ik hou het gestaag vol. En sommige werkgevers hebben al vijftig brieven van mij uh, ontvangen. En uh, ja, iedere keer krijg je toch weer een afwijzing. Je probeert het iedere keer maar weer opnieuw. Ja. Nou. Dus de moed zakt je wel een beetje... Schoenen, we gaan het dus aan ja. Patricia. Herkens voorleggen. Want uh, ja, graag: 45-plussers helpen met het vinden van een baan. Uh, een herkenbaar probleem, denk ik. Absoluut. schetst. Ja, ik spreek heel veel mensen die uh, soortgelijke ervaringen hebben als meneer Kok uh, en uh, ja, gewoon uh, wanhopig worden. En eigenlijk uiteindelijk op alles gaan solliciteren. En de vraag is dan of dat heel effectief is. En nou, is dat is het effectief dan? Nee, het nee, is eigenlijk uh, nee? niet slim meer om te doen. Want ten eerste krijg je heel veel teleurstellingen te verwerken. En ja. um, wat ik eigenlijk altijd uh, iedereen aanraad is om echt die focus te zoeken. Hè, werkgevers, probeer eigenlijk uh, je in te leven hoe een werkgever naar jou kijkt en, en uh, wat, wat zoekt hij of zij. En um, dat, dat begint eigenlijk ook met een focus voor jezelf te bepalen... van uh, nadenken over wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Waar ligt mijn toegevoegde waarde? He, dus welke expertise is interessant... ten opzichte van andere kandidaten die he, mogelijk gaan reageren? Waar voeg ik echt iets toe... En welke werkgevers kan ik me daar dan bij bedenken? En die focus is echt cruciaal om succesvol weer aan de slag te komen. Dus dan moet je bijvoorbeeld niet op zo'n baan bij de macro als kassenmedewerker... Uh, reageren op het moment dat jij een juridische achtergrond hebt? Nou, dat wil ik niet zeggen. Alleen uh, op het moment dat je met het cv van een jurist solliciteert... voor vakkenvuller bij de macro, dan is dat natuurlijk gewoon lastig. Hè? Dan, dan zeggen ze ook van ja, u past automatisch niet in het profiel. Terwijl... Um, deze manier natuurlijk uitstekend kan vakken vullen. Dat zegt helemaal niets over hem. Ja. Alleen de, het, een, het matcht niet zoals een recruiter denkt en kijkt. En je moet eigenlijk beginnen met... hoe leest een recruiter je cv en motivatiebrief... En dan kom je eigenlijk op het tweede punt. Wat heel belangrijk is, is van het cv moet kloppen. Want in zes seconden wordt tegenwoordig een cv gecheckt. Of je wel past of niet past op een, ja, op een vacature. Ja. Dus dat betekent dat je eigenlijk kernwoorden moet terugzien te vinden. Heel snel gescand. Wat die werkgever denkt, hé, hey, deze meneer of mevrouw is interessant. Is dat dat eerste punt even, Hans Koek, die, die focus. Ja. Heb je daar wat aan? Ja. Ja, tu tuurlijk probeer je dat wel. Je probeert je altijd in je brieven te profileren... en, en ook uh, te benadrukken dat je veel ervaring hebt op een bepaald uh, rechtsgebied. Maar, maar je zou dus uh, juist minder ja, brieven mij... moeten sturen... Ja, dus dat, op minder banen moeten ja, reageren. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk heel gek. En ja. dat, uh, dat zei mijn partner vreemd. ook wel eens. Van, ja. Ja, mijn partner zei dat ook wel eens, van, joh, je solliciteert te veel... En ik denk, ja, maar de schoorsteen moet ook roken. Ik wil graag aan de slag. Ik heb drie kinderen waar ik voor moet zorgen. Dus ja, je wil ook toch nog je steentje bijdragen aan de maatschappij. Maar ik snap wel wat mevrouw Herkens bedoelt. Ja, dat, dat is wel zo. Maar, het ja, zegt, wat, ik, wat ik eigenlijk nog wil aanvullen is, is... ik wil niet zeggen dat het aantal sollicitaties omlaag moet. Hè? Het is meer uh, goed nadenken waar, waar je op solliciteert mm -hmm. en hoe. En, en met name dat, dat daar valt vaak wel de winst te behalen. Hè, want dat heb je zelf in ja. de hand. Wat je niet in de hand hebt is het selectieproces bij die werkgever. Maar uh, goed uh, zorgen dat je op de juiste vacatures uh, je goed weet te presenteren. Het cv moet kloppen, je LinkedIn profiel moet kloppen, motivatiebrief moet kloppen. Maar dan heb je al veel meer uh, gewonnen ten opzichte van de voorgaande situatie... En ik denk zelf, um, he, als je zo gemotiveerd bent om weer aan de slag te komen... omdat je natuurlijk gewoon inkomen nodig hebt, tot zes het P ja. Ja, dan zou ik... Mijn advies is gewoon letterlijk in beeld komen van een potentiële werkgever. Want op het moment dat je... Hoe doe je dus, dat? Letterlijk in beeld komen? Nou, langsgaan. Dus bij een bedrijf langs ja, gaan. Dus hm. niet meer per brief uh, solliciteren. Dat is nu wat lastig natuurlijk voor meneer Kok met zijn gekneusde ribben. Ja. <laughs> maar ik neem aan nog ja. het weer over. Doet u dat wel eens? <laughs> Loopt u wel eens binnen bij bedrijven? Ja, toevallig doe ik dat ook. Ja, uh, ja, ja, ja, zeker. Ik, wij waren een, een tijdje terug nog op, uh, in Apeldoorn. En daar zag ik een, een deurwaarderskantoor. En daar zaten mensen allemaal voor de ramen uh, binnen te werken. Dus ik denk, nou, ik ga eens vragen of ze nog iemand nodig hebben. Dus uh, dat doe ik wel eens. En zelfs als ik uh, ergens mijn boodschappen doe... dan vraag ik van, joh, hebben jullie nog uh, mensen nodig? Nou, dan word je vaak wel uh, doorverwezen. En dan krijg je een sollicitatieformulier. Maar vervolgens... Uh, lukt het dan toch weer niet om, uh, om ergens binnen te komen. Maar ik uh, probeer echt van alles. Ja. Maar dat ik, is ik, natuurlijk gewoon lukraak binnenlopen. Is dat uh, wat u ook nou. bedoelt? Of gaat het dan meer om een gerichte vacature... in plaats van een brief ga je naar een bedrijf ja, toe? Ja, in plaats van een brief schrijven... Hè, want ik stel me voor dat een werkgever of een recruiter... Euh, nou, zeker 100 reacties krijgt op een vacature. Nou, Dan mag je hopen dat je bij de eerste twintig zit... want daarna krijgen ze standaard een afwijzingsbrief. Hè, dus daar moet je dan al uitgefilterd kunnen worden. Terwijl ik denk van ja... Wellicht, zeker als je al het gevoel hebt dat leeftijd mogelijk een issue is... maar je hebt wel het gevoel van ik ben vitaal, ik heb wat te bieden... maar mensen moeten me zien, ik moet die kans krijgen... om in een gesprek te kunnen profileren. Dan moet je eigenlijk nadenken voor jezelf van... welke wegen zou ik nog meer kunnen bewandelen... om gewoon inderdaad letterlijk in beeld te komen. En dat kan dus bijvoorbeeld zijn inderdaad naar binnen lopen. Nou weet ik dat dat best lastig is om te doen, hè, want je valt iemand lastig op het werk. Ja. Maar als je daar op een leuke, leuke manier over nadenkt van hoe zou ik dat dan kunnen doen? Zonder dat je, zeg maar, mag ik twee minuten even van je tijd? Dan heb je gewoon toch dat face-to-face -to -face gesprek gehad. He, even snel die klik. Vooral niet te lang vasthouden. Weglopen, cv achterlaten. Je kunt daar een positieve reactie mee wikken. Er zijn mensen die dat niet, dat niet waarderen. Natuurlijk. Die zullen het als opdringerig. Die zullen het als opdringerig ja. vinden. Maar ik weet zeker dat als je dat met een leuke, op een leuke manier doet... jezelf weet te verkopen. He, verkopen tussen aanhalingstekens. Dan, dan kan je een sympathie ja. van iemand winnen. Denkt Daar's... u dat dat zou werken voor u? Ik ook. Uh, nou, ik, ik heb het al geprobeerd. Dus, uh, maar ja, ik was... blijf daar gewoon. Ik, ja, dat was niet succesvol. Nee, maar toevallig, dat was ook niet omdat, dat er een vacature was, toch? Dat was gewoon. Nee, nou bij toevallig. Ja, ja, ja. En, en uh, toevallig was daar net een vacature vervuld. Dus uh, nou, ik had het uh, toch een beetje goed aangevoeld. Maar uh, ja, er zijn natuurlijk ook werkgevers die daar absoluut niet van gediend zijn. Want uh, ja, de mm. mensen moeten door met hun werk. En uh, als iedereen er zo over denkt, dan wordt het, uh, wordt het lastig ja. bij bedrijven. Maar er maar zullen ongetwijfeld. Wat mevrouw Herkens ook zegt: uh, werkgevers zijn die het misschien best wel kunnen ja. waarderen. Ze zien je dan ook uh, in, uh, in echte lijven. En dat kan ook wel een voordeel zijn. Zeg is eigenlijk hetzelfde dat dus, vroeger uh, werd gezegd: ik, een telefoontje kan al, uh, dan ja, blijf je al wat beter maken. Ja, ja, ja, precies, ja, ja. Precies, ja, goed navragen. En ik. ik mijn tip is echt: van probeer je te verplaatsen in hoe een werkgever denkt. He, dus ja. ook van tevoren, als er wel een vacature is, gewoon even bellen. Proberen achter de lijnmanager te komen, he, die, over, die, die uiteindelijk die plaats te vergeven heeft. He. Dus minder met HR communiceren. om Gewoon meer details over waar, waar zit het beslismoment op, van wat zoekt iemand nu. Ja. En daar kun je in je, ja. of in je sollicitatie gebruik van maken. Ik wil nog even heel kort, want dat zei u meneer Kok aan het begin, dat u ook ja. geen uitkering toe krijgt als ZZP'er. Zijn er nee, instanties dat is die met een... die, financi die financiële begeleiding geven? Uh, nou, die instanties die, die zijn er voor ons niet. Uh, uh, wij hebben nog een eigen huis, et cetera. Uh, kijk, bij de gemeente aankloppen heb ik wel ooit gedaan, maar uh, ja, die kunnen je ook niet helpen. Omdat je, ja, je hebt nog een eigen woning die moet je dan eerst verkopen. En uh, mijn vrouw die heeft ook nog een part-time baan. Dus we zitten net, zeg maar, boven die grens, die bijstandsgrens met, uh, met de inkomsten. Dus ze kunnen je dan niets voor je doen. Maar wat ik zo frustrerend vind is. Uh, dat ook het UWV-werkbedrijf, waar ik ook al jaren nu sta ingeschreven... eigenlijk ook niets voor je kunnen betekenen... Nee. omdat je uh, geen uitkeringsgerechtigde bent. En uh, ben je uitkeringsgerechtigde, dan doen ze vaak toch wat meer voor je. Ja. en Werkgevers worden uh, gestimuleerd om mensen die in de WW zitten uh, aan te nemen... Met, uh, Kortingen op de premies werknemersverzekeringen. Nou, dus dat, daar moet ik ook nog eens tegen concurreren. En ja, ik vind het wel heel frustrerend dat uh, nou, zelfs het UWV zegt van... ja, we kunnen niets voor je doen. Hè. Uh, Klopt. Nou, we hebben het ook ja, voorgelegd omdat, even aan het ministerie. En die zeggen, ja, eigenlijk ja. heeft u te veel geld... Hè, en moet eigenlijk alles opgegeten hebben en de ja. prioriteiten nou, ja, van de overheid. Ja, dat valt wel mee, maar... Dat ligt nu bij mensen die echt niet rond kunnen komen. Nog even aan Patricia ja. Heerkens. Zijn er andere instanties of dingen waar je daarbij begeleiding van krijgt? Of wat hulp? Ja, nou ja, ik denk zelf dat er zeker hulp te krijgen is. Alleen daar zul je toch wel zelf in eerste instantie... als ondernemer in moeten in, willen investeren. En dat is een stukje hulp bij het begeleiden van het sollicitatieproces. Hè? Dus echt loopbaanbegeleidingsprogramma's. Hè, er zijn allerlei partijen, waaronder uitzending natuurlijk ook... maar op de markt, die de hulpvraag kunnen bieden. En um, vaak is het gewoon heel slim. Want de ervaring leert van de mensen die zich laten begeleiden... Uh, die, de, he, daarvan stroomt zeker de helft uit naar een nieuwe baan. En dat heeft te maken met het vinden van die focus... de juiste sollicitatiekanalen inzetten, op, op de goede manier. Uh, in, uh, he, niet reactief reageren, maar actief. En, en ja, dat vraagt wel een investering... We hopen een klein zetje ja. te hebben kunnen geven aan, uh, aan u, in ieder geval, meneer Kok. Uh, hopelijk ja, zeker, vindt u dus snel ik, uh, een baan en heeft u hier iets aan? Ja. Ik dank jullie ja, beiden nou. in ieder geval. Patricia Hierkens is oprichter ja, van de Hans Kok, ook bedankt. Succes. En graag gedaan, misschien dank uh, u wel. een kleine meevaller, in ieder geval, onze gast van vorige week. Jos van Koelen is inmiddels uitgenodigd voor een eerste gesprek. Nou, dat dus, is heel wat. Dat precies. is fijn om te horen. Dat dat misschien ook meer. motiverend ja. voor nou, u nou, wie zou wie kunnen zijn. Succes. Heel erg bedankt. Oké. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Een nieuwe week dus met een nieuwe plek voor onze verslaggever. Deze week is Maarten Bleumers de verslaggever en hij is in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Maarten, waarom ben je daar? Deze week wordt er in de, de Tweede Kamer een algemeen overleg gevoerd... waarbij de staatssecretaris Sharon Dijksma met uh, Kamerleden komt praten over uh, het beleid ten opzichte van dierproeven in Nederland. Hoe staat het daarmee? Wat moet er gebeuren? Wat zijn de wensen? Uh, daarom ga ik deze week hier in het Erasmus MC rondlopen. In Nederland zijn uh, 580, ruim 580.000 uh, proefdieren. Uh, 590.000 dierproeven. Uh, naast me staat Martje Ventener van Vlissingen. Zij is directeur van het Erasmus Dier Experimenteel Centrum. Want dat centrum is een van de plekken in Nederland waar de meeste proefdieren zitten mevrouw Fenteren van verlissingen over hoeveel dieren hebben we dan? Uh, bij ons zitten uh, op elk momentje je kijkt uh, ongeveer 30.000, uh, maximaal 32.000 dieren. De meeste daarvan... Uh, hier bij u? Ja. Dat... Nog één keer, 32.000, zegt u? In die orde van grootte, de meeste daarvan zijn muizen. Ja. Nou er is altijd veel te doen rondom dierproeven. De discussie in Nederland kennen we. Je hebt, je hebt de mensen die het nut ervan inzien en de felle tegenstanders. Wat ik deze week een beetje wil ontdekken is hoe het is om die dierproeven te doen. Ja, je merkt zowel bij individuele onderzoekers als bij organisaties... dat men echt een enorm voorbehoud heeft om over dierproeven te spreken in het openbaar. Omdat men bang is voor de eventuele repercussies. Wat, wat we zegt, een onderzoeker zal op een, een feestje niet snel zeggen... ik doe, doe dierproeven. Misschien op een feestje niet, maar als hij door een journalist benaderd ja. wordt... om iets te vertellen over zijn onderzoek, vertelt hij misschien niet over de proefdieren. Ja. Waardoor niemand zal begrijpen waar die proefdieren nou voor nodig zijn... Of zijn baas zegt tegen hem van ah, ah, dat doen we niet. Want uh, ja, dat geeft te veel gedoe. Dat vinden we te lastig. Ik ben heel benieuwd hoe die onderzoekers dat ervaren. Ik mag meegaan lopen. Vanmiddag uh, ga ik het centrum in. Uh, bijvoorbeeld bij de apen. Jullie zijn een van de weinige plekken waar uh, met apen bijvoorbeeld wordt gewerkt. Uh, wat kan ik meemaken hier? Wat, wat staat u mij toe? Uh, we gaan met de onderzoeker praten op de plek waar zijn dieren zitten. Ja. Uh, wij staan daar nu nog niet... Waarom eigenlijk niet? Ja, we beschermen de gezondheid van de dieren door ze heel hygiënisch te verzorgen. Dat betekent dat iedereen zich moet verkleden voordat hij aan het werk gaat en dergelijke. En dat heeft wat om het lijf, want zelfs een verslaggever van de NCRV moet <laughs> dat dan ook. Ik denk dat ik maar eens naar binnen moet gaan zo. Prima. Ja. Dank u wel. En wat hij daar binnen allemaal aantreft, dat hoort u morgen rond deze tijd van verslaggever Maarten Bleumes. dus. Zometeen Stand.nl over de uitspraken van minister Jet Bussemaker. Maar eerst het NOS Journaal met Mark Visser. Dit is Radio 1. E.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 Plag. Goedemiddag. Te veel vrouwen teren op de zak van hun man, vindt minister Jet Bussemaker. En zeker in een tijd van economische crisis is het van groot belang dat vrouwen economisch onafhankelijk zijn. Het is van het allergrootste belang dat vrouwen hun talenten die ze hebben en waarvan we nu zien dat ze die ook in het onderwijs te gelden maken, dat ze die ook uh, daarna blijven gebruiken. Zoals Belle van Zuilen zei, een Nederlands schrijfster, ik heb geen talent voor ondergeschiktheid, meer vrouwen zouden wat, dat wat mij betreft mogen tonen. Achter het aanrecht vandaan dus en aan het werk. De uitspraken van bussenmaker, die ze deed naar aanleiding van de presentatie van de Emancipatienota, doen aardig wat stof opwaaien. Zet ze het punt zo op de goede manier op de agenda of schetste een veel te negatief beeld. Ik ga erover praten met Fedra Werkhoven, hoofdredacteur van de Fabulous Mama Glossy voor Moeders. Welkom. Dank je. Om te beginnen, drie keuzes die u mag beantwoorden met ja of nee. Jet bussenmaker is veel te negatief, ja of nee? Ja. Het is wel wat flauw dat de minister hier vlak voor Moederdag mee komt. Ja of nee? Nee. De emancipatie is voltooid. Ja of nee? Eh, uh, moeilijk. Ja, nou ja, ik... Ja, nee, nee. Oh, niet. je zegt neig naar ja, maar ja. het wordt nee. Ja, toch uh. wel.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 Ja, nou ja, deels oneens en deels natuurlijk eens. Want je kunt natuurlijk moeilijk zeggen dat ze niet gelijk heeft... dat vrouwen zouden moeten gaan werken. Ik bedoel, ik ben als uh, geen ander altijd een bepleiter geweest van vrouwen ja. en werk. Dus dat je altijd je baan moet houden. Maar de manier waarop dit nu uh, naar voren is gebracht, vind ik wel... Uh, uh, Zeg maar. Is dat te negatief? Waarom nou ja, dat te negatief? Nou, niet zo negatief? Misschien niet eens zozeer negatief. Als wel dat ze eigenlijk, nou, als ze minister van Emancipatie is. misschien eens de mannen had kunnen aanspreken. In plaats van weer opnieuw die vrouw uh, een trap onder haar rol te geven. Dus ik zou zeggen: als je minister van Emancipatie bent. dan zou je moeten weten dat vrouwen. Uh, moeilijk aan, zijn te, uh, aan te sporen zijn om te gaan werken. Dus waarom zou je dan niet uh, als minister een statement maken... en zeggen van oké, okay, mannen, geef vrouwen de ruimte... om inderdaad die carrière te kunnen maken. Maar dan zet u het neer alsof vrouwen dusdanig gedwee zijn... dat, uh, dat het van de man af moet komen dat de vrouw meer gaat werken? Nee, de, ze zijn niet gedwee, maar ik denk wel dat op het moment... en dat is natuurlijk ook wat de minister constateert... op het moment dat er kinderen komen, dan gaan vrouwen minder werken. En... Uh, aan die keukentafel uh, vinden onderhandelingen plaats... en op een of andere manier is het in Nederland cultureel bepaald... dat het dan de vrouw en de moeder is... die uiteindelijk meer thuisblijft bij de kinderen. Zij refereert ook de minister aan het schuldgevoel. Hè, wat ja, dan is. precies. En dat is natuurlijk zo'n soort van holle retoriek bijna geworden... bij veel moeders. Want uh, op het moment dat je het hebt over schuldgevoel... dan voelen vrouwen zich meteen aangesproken. En dan raak je eigenlijk weer die open zenuw. Dat is met al dat soort vrouwenzaken zo. Maar Als zegt gaat... u dan dat vrouwen dat schuldgevoel eigenlijk niet hebben... maar het wordt ze opgelegd? Uh, nee, ik denk dat vrouwen wel degelijk dat schuldgevoel hebben. Of, en, en dat is natuurlijk, uh, dat is sowieso, vind ik uh, uh, misplaatst, want dat zouden ze niet moeten hebben. En dat zegt de minister natuurlijk ook, dat zouden ze niet moeten hebben. Maar juist door daar steeds aan te appelleren... denk ik dat je uh, vrouwen nog meer in die schuldgevoelrol dwingt. En daarom zou je het bij de mannen neer moeten leggen, ja, zegt u? Ik vind, ja, dat vind ik wel, ja. ja. Dat zou veel beter zijn. Heeft ze qua aantallen wel een punt dat nog te veel vrouwen... Afhankelijk zijn van hun man, financieel gezien? Ja, maar dat is niet zo gek. Want ik bedoel, de cijfers daarvan zijn bekend: uh, 48% is, uh, is niet uh, economisch zelfstandig, geloof mm -hmm. ik. En ja, dat is niet zo gek als je bekijkt dus dat Nederlandse moeders gemiddeld drie dagen werken. En dan ben je dus inderdaad niet uh, economisch zelfstandig. Maar is dat een probleem? Inderdaad, dat is een hele goede vraag. Is dat een probleem? Kijk, ministers maken zich druk over dat kinderen goed opgevoed moeten worden. En uh, ja, je zou moeten denken dat, uh, dat vrouwen en mannen samen verantwoordelijk zijn voor het opvoeden van die kinderen. En als je allebei fulltime werkt, kun je natuurlijk prima je kinderen zelf opvoeden. Maar in Nederland is de norm nou eenmaal dat dat niet zo is. Ik bedoel, als je fulltime werkt allebei, als vrouw en als man... dan word je toch in Nederland een beetje raar aangekeken. Het word... is ook weer een beetje makkelijk, toch? Om het dan maar bij de norm neer te leggen. Je ja, beslist toch je... samen wat je wil? Tuurlijk, en dat is natuurlijk precies wat er, wat er nu aan de hand is. En wat ik prima vind, je beslist het samen. Maar ja, de vraag is, is dat een luxegoed? Is het een luxegoed dat wij hier in Nederland zelf kunnen bepalen wat we doen? Ik ben er blij mee, want daardoor kunnen vrouwen gewoon zelfstandig kiezen van... ik ga iets minder werken nu en straks ga ik misschien iets meer werken... of ik ga helemaal niet werken omdat mijn man een goed salaris verdient. Ja, is het een zwakte of een kracht als je dat kan, zelf kan kiezen? Ik bedoel, in andere landen moeten vrouwen gewoon al, allemaal fulltime werken. Bijvoorbeeld in Zweden of in Amerika, dan moet je gewoon echt zelf ja. uh, aan de bak. Nou haalt de minister natuurlijk ook aan van nu ga je ervan uit van ze zijn samen... en uh, kinderen worden samen opgevoed door, door een vader en een moeder op de site... Uh, zijn mensen die wel enthousiast zijn over de uitspraken van bussenmaker. En iemand zegt, de minister heeft gelijk... vrouwen moeten zich opmaken om te werken. Juist een tijd, uh, in een tijd waarin echt scheidingen bijvoorbeeld normaal zijn... en de overheid ook nog eens door het geld heen raakt. Ja, nou ja, goed, uh, uiteindelijk zijn er natuurlijk... Uh, één op de drie uh, gaat scheiden, heb ik begrepen. Maar goed, 70 van uh, van, de, van de huwelijke stranden natuurlijk niet. Dus er zijn er ook een heleboel die wel gewoon bij elkaar blijven... waar het wel goed gaat. Maar goed, als die vrouwen op dat moment in de bijstand belanden... dat kost Nederland natuurlijk ook veel geld. En ja, dan word je als vrouw kan... denk ik ook niet nee, moet, nee, je moet het misschien niet willen. Je moet misschien niet willen dat je inderdaad dan in een armoedeval terechtkomt, maar uh ik denk dat als je hoogopgeleid bent, en dat is natuurlijk ook hier de discussie, hè? aan welke vrouwen richt je dit, uh, dit hele verhaal? Gaat het over hoogopgeleide vrouwen, die in principe als ze een baan zouden hebben, een, goed verdien, een, een uh, redelijk goed salaris zouden mm -hmm. kunnen verdienen? Of gaat het over lage opgeleide vrouwen, die sowieso gewoon een lager salaris hebben? Dus ja, ik vind dat een beetje lastig aan wie je dan die vraag, uh, of, uh, aan wie zij appelleert eigenlijk nu. Maar Want, voor beide geldt natuurlijk, op het moment dat er een scheiding komt, moet je zelf voorzienend worden. Ja. Daar gaat het om. Dat gebeurt dus te weinig nu. Nou ja, uh, laat het zo zijn. Kijk, ik, uh, met mijn blad maak, ik maak een blad voor hoogopgeleide vrouwen, voor HBO+. Uh, misschien is het in die kringen inderdaad zo, dat uh, en dat is wat ik zie. Ik zie heel veel positieve berichten. Ik zie juist inderdaad als vrouwen of moeders gaan scheiden... dat ze na die scheiding juist uh, veel meer ruimte krijgen... om, om zelfstandig te, economisch zelfstandig mm -hmm. te worden. Want op het moment dat een man wordt gedwongen uh, door een co-ouderschap... om een stap terug te doen in zijn carrière en dus vier dagen te gaan werken... om dat hij voor zijn kinderen moet zorgen... dan komt er voor de vrouw meer ruimte om te gaan werken. En wat ik zie, en dat is niet gestaafd met cijfers of wat dan ook... maar wat ik in mijn blad zie, de mensen die daar antwoord zijn zie ik juist een soort van kracht ontstaan... op het moment dat, dat vrouwen er zelf ja. voorkomen te staan... na zo'n ellendige scheiding. Maar dat is dus het hoogopgeleide hoog segment exact. waar het over heeft. Exact. Ja. En dat is inderdaad een punt. En met de laagopgeleide vrouwen... die dus inderdaad dan misschien uh, economisch uh, een probleem zullen krijgen... ja, dat vind ik een groot probleem. Ja. Maar red je het dan daarmee als je tegen hun zegt... zorg dat je uh, fulltime gaat werken? Nou ja, het is de bedoeling om echt de vrouwen dus zelf te activeren. En het is niet te richten op de omstandigheden eromheen... Dus een kinderopvang, uh, nou ja, dat soort voorzieningen. Maar echt gewoon een appel te doen op de vrouwen zelf. Dat is natuurlijk wat Bussemaker nu doet. Ja, oké, okay, maar als je laag opgeleid bent en je hebt een laag salaris... dan heb je sowieso natuurlijk een probleem om economisch zelfstandig te zijn... als je alleen komt te staan. Dus ja, da daar zit ik een beetje mee, met die, uh, met die dan het vrouwen. Het is eigenlijk niet realistisch, zegt u, om überhaupt de nee. oproep te doen. Van, nee. Kijk nou eens niet naar de omstandigheden eromheen, maar zoek het bij jezelf. Ja, ja. Um, een ander ding wat de minister aanhaalt, en dat gaat dan misschien ook wel weer eerder over de hoogopgeleide vrouwen, is uh, dat ze zich schuldig zouden moeten voelen over het feit dat de overheid in ze heeft geïnvesteerd door mee te betalen aan een studie, en dat vrouwen daar te weinig mee doen. Mee eens? Uh, nee, ja, ik, ik vind het heel lastig als een minister zich op die manier uh, mengt, zeg maar, moreel, weer een moreel appel doet aan, aan de vrouwen. Op schuldgevoel. Op schuldgevoel, exact. Uh, uh, dat je je zou moeten terugbetalen op een of andere manier. En uh, in 2006 was natuurlijk Sheryl Dijksma deed dat ook. Die, die wilde zelfs een boete instellen voor vrouwen die uh, uh, inderdaad niet zouden gaan werken na hun studie. Ja, ik, ik vind het allemaal een beetje een brug te ver. Ik bedoel, hoe ver gaat die investering dan helemaal? Ik heb begrepen dat het 6000 euro per jaar kost... om, ja. uh, om, te, om te studeren vanuit de overheid. Voor een student dan. Ja, ja, een student. Maar goed, je investeert ook in jezelf en in je, in je eigen ontwikkeling... En uh, daarin investeert de maatschappij ook. Ik bedoel, ja, je kunt stellen dat bijvoorbeeld als je een, een studie kunstgeschiedenis doet, dat je kinderen daar niks aan hebben. Maar ik denk dat het voor de ontwikkeling van, van een vrouw en van ieder mens eigenlijk, om te gaan studeren, dat het wel degelijk uh, zich terugbetaalt. Maar dan misschien op een ander vlak. Wat ga voor vlak dan? Nou, bijvoorbeeld dat je, in je, in je binnen je gezin gewoon uh, dat je jezelf gevormd hebt als mens. En dat je, zeker, dat je beter weet waar je voor staat. Dat je gewoon een ontwikkeling hebt doorgemaakt en veel hebt geleerd als mens. En dat Overbrengt op je kind. Bij de en dat opvouding. overbrengt op je kinderen. Maar goed, daar heb je geen universitaire studierechten voor nodig. Nee, toch? zeker niet. En misschien inderdaad heb je daar geen universitaire studierechten voor nodig. Maar ik denk wel dat op het moment dat als die vrouwen dat gedaan hebben. en ze gaan uh, kinderen krijgen. en in die tijd werken ze bijvoorbeeld uh, weinig. dan zullen ze misschien later in hun. Uh, carrière of in hun leven die studie wel weer oppakken of daar wel weer iets mee maar doen. Maar kom je dan nog mee in de arbeidsmarkt? Ja, Want dat dus is de dat... vraag natuurlijk als je een aantal jaren deels hebt uitgelegen... of je ja, dan nog klopt. mee bent gegaan met de tijd. Nou ja, inderdaad, dat is een punt. Uh, er wordt gesteld dat je, dat je minder goed terugkomt op de arbeidsmarkt... als je eruit bent geweest. Maar ja, de arbeidsmarkt zal ook krapper worden straks. Uh, ja, Dus ik denk gewoon als vrouwen dan willen dan zullen ze er wel komen. Want dat heeft ook te maken met je eigen drive. Met je eigen wil om inderdaad er te komen. Ik bedoel, re, re integratie momenten. Uh, ik bedoel, we zijn niet allemaal Anne Floric, of hoe heet ze, van The Good Wife. Maar ik denk dat, dat die, die bevlogenheid die zij had van... ik ga nu herintreden en ik ga me weer mm -hmm. vestigen als advocaat... dat uh, ja, die, die, die vrouwen zullen er echt wel zijn. Daar ben ik van overtuigd. Rosanne Hertzberger, de columnist voor NRC... Die stelt dat het goed is dat hij het bussenmaker... eindelijk eens de inzet van de vrouw vraagt... in plaats van de nadruk te leggen op die omstandigheden... die moeten worden geschept zodat vrouwen kunnen werken. Moeten vrouwen sowieso een actievere rol gaan spelen in emancipatie? Nou, ik denk dat die rol van vrouwen al heel actief is. Je hoeft maar om je heen te kijken en je ziet overal vrouwentelclubjes. Overal zijn vrouwen actief bezig om te zorgen dat ze zichtbaar worden. Er is nooit zoveel discussie geweest over vrouwen zichtbaar in de media... als de laatste periode. Ik denk dat, uh, dat, uh, dat juist dat bewustzijn van vrouwen er al heel sterk is. En ik heb daar echt een heel goed gevoel bij. Ik denk echt dat vrouwen vandaag de dag veel beter weten wat ze willen... dan zeg tien jaar geleden en dat is goed dat vrouwen dus zelf wel degelijk mee bezig zijn... dan toch die omstandigheden. Is dat wel iets wat de overheid zou moeten aanpakken? Die kinderopvang, om eindelijk eens het wordt beter te regelen? O, o, ja. ja, nou ja, tuurlijk. Kijk, uh, het zou toch een hele mooie ideale wereld zijn... op het moment dat kinderopvang gratis zou zijn, zoals het in Zweden is. Wat zouden we dan allemaal ontzettend blij zijn? Maar er is ook uh, bewezen, en uh, daar zijn wel cijfers van, dat op het moment dat de kinderopvang gratis is, dat vrouwen niet meer gaan werken. En dat heeft weer te maken niet meer naar leidinggevende posities. Nee, ambiëren. precies. Dus dat, uh, die connecties die zijn er helemaal niet. Maar ja, uh, het is wel voor de vrouwen die wel uh, die carrière willen maken en die wel uh, uh, nou ja, vooruit willen, mm -hmm. is het natuurlijk wel heel prettig als uh, de kinderopvang beter geregeld zou zijn. Absoluut. Maar moet de overheid daar werk van maken? Zeg, het ja, is mooi meegenomen. Het is, het is uh, mooi meegenomen. Kijk, uh, en daar zijn natuurlijk al zoveel discussies over geweest. Het, ik zou het het liefste wel willen. Ik zou heel graag willen dat inderdaad, de overheid zich daar sterk voor zou maken. Dat we met z'n allen dragen wat de kinderopvang kost. Maar dat is nou eenmaal niet zo in Nederland. De stelling vandaag. De uitspraken van minister Bussemaker over vrouwen zijn terecht. Inmiddels uh, 1140 mensen die hebben gestemd. 36% minder rijdersruim is het daarmee eens. En 64% is het ermee oneens. Wij praten met Fedra Werkhoven, hoofdredacteur van Fabulous Mama. Glossy voor moeders. En we willen natuurlijk graag dat uh, u ook reageert. U kunt bellen op 0800 1101. Goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag. NL. U mag het zeggen. Goedemiddag, met Marijke Wissink. Uh, ik ben het ook oneens. Uh, het is op mij niet meer zozeer van toepassing. Wij hebben onze kinderen groot, zijn volwassen en hebben zelf alweer kinderen. Maar ik zal je wel vertellen dat als je het goed wil doen en je wilt je kinderen opvoeden... en ik denk dat toch de opvoeding, dat je dat graag zelf in eigen hand houdt de eerste jaren... Uh, dat je daar een, een, een, een volledige dagtaak aan hebt, Het is gewoon een baan. Gisteren keek ik naar WNL en toen zag ik daar Jant Lau... En uh, die reageerde daar ook op, op die uitspraak van Bussemaker. Mm -hmm. En die zei dat heel mooi. Die zei, weet ze eigenlijk wel wat het betekent... als je als vrouw je eigen kinderen opvoedt, wat je allemaal moet kunnen. En het is, die zei ook, het is gewoon een baan. Het is een, en het is niet een baan van een paar uur. Nee, het is een baan van bijna 24 uur. Okay. Want als er s'nachts iets is met de kinderen, wie staat er dan ook op? Dat doet ook de moeder overal hetzelfde. Hè? Dank u wel, mevrouw. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, ben ik aan de beurt? Zeker, u mag het ja, zeggen. Goedemiddag, ik ben Thier van Brunessen. Ik ben een wat oudere dame die twee dochters heb, heeft die uh, economisch zelfstandig zijn. Zo heb ik ze opgevoed. Het is namelijk hoogste tijd dat het gezegd wordt... wat mevrouw Bussemaker zegt. Niets dan respect. Ik vind haar sowieso erg sympathiek. Ik had er al een poosje op, op de korrel. Ik dacht, nou, nou zegt zij ze uiteindelijk... Wij zijn toch sinds de 70-jarige emancipeerd genoeg... om dat kleine ding te doen, economisch onafhankelijk. Ja. Niemand spreekt over economische onafhankelijkheid van mannen. Mannen kunnen ook kinderen opvoeden. Nee, het gaat nu over de vrouw en alles moet maar geregeld worden stom verbaasd hoeveel al geregeld is... vergeleken met hoe het in Duitsland gaat. Maar is het dan als, ook niet een eigen keus van die vrouw? Waarom, waarom is het een keus? Je hebt samen kinderen. Dan spreek je daarover. Dat hoef je, je moet als mens economisch onafhankelijk in het leven proberen te staan. Dat is toch je streven als je begint met een opleiding of als je op school zit. Je moet toch je, in je eigen uh, onderhoud kunnen voorzien. Ja. Dat deden mensen vroeger ook. Nu ineens is het... Plotseling een baan om moeder te zijn. Ik ben zelf een 24 uur moeder geweest, hoor. Moet ik er ook nog bij zeggen. Okay. Maar mijn streven was, ik heb twee dochters. Ze moesten zoveel leren dat ze onafhankelijk konden zijn. Maakt niet uit in wat voor beroep. Achter de kassa of een, een hogere baan. Duidelijk. Ja. Dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. U mag het Hallo? zeggen. Ja, gaat u gang. We hebben, ja, allemaal... ja, we hebben alleen maar dames die, uh, die bellen. Opvallend. Gaat u gang. Uw mening over de stelling. Ik uh, neem aan dat ik nu uh, aan het woord ben. Jazeker. U mag reageren Dankjewel. op de stelling. Ja, ik uh, ben in, uh, op 32-jarige leeftijd vanuit een bijstandssituatie uh, gestart met een hbo-opleiding. Heb een prachtige carrière gehad. Grotendeels mijn drie kinderen zelfstandig opgevoed. Ik heb uh, sinds drie jaar uh, de pech gehad ziek te worden. Gelukkig ook weer helemaal beter te worden. En... Jammer genoeg vanuit de uitkeringsinstantie einde ziektewet, einde inkomen... voel ik mij nu als vrouw van 57 genoodzaakt om mijn vervroegde pensioen te gaan opnemen... om mijn economische onafhankelijkheid te behouden. Hm. En ik ben het niet eens met Jet Bussenmakers... zolang als de maatschappij helaas niet anders laat zien... dan dat je boven de 50 het kan shaken al... ...sjouw je je zes slagen in de ronde om aan werk te komen. Zowel op de betaalrol, zowel interim, zowel uh, ZZP. Alle opties gedaan, gehad en genomen. Helaas moet ik nu mijn vervroegde pensioen gaan ja. opnemen. Want de werkelijkheid is dat ik geen reguliere, maar ook geen zelfstandige betaalde functie meer vind. Okay, het is niet haalbaar, eerste, dus zegt u. Duidelijk. Niet haalbaar, 57, ja. dan is het gedaan. Al heb je nog zo'n mooi cv. En al heb je als vrouw nog zo'n economisch onafhankelijk en geëmancipeerd leven geleid. We hadden het net in de werkplaats ook over. Dank u wel voor uw mening. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, met Eva die Diensten. U mag het zeggen. Um, ik ben het eens met het feit dat uh, Jet Bussemaker het, uh, het oppert... omdat ik vind dat er weer eens een discussie zou moeten plaatsvinden. Alleen het is een heel concreet en praktisch probleem wat vrouwen hebben... wat je eigenlijk ook zou moeten oplossen op die manier... Als de overheid, want daar kan de overheid een hele goede rol in spelen... als de overheid scholen zou verplichten tot een continu rooster... gewoon alle kinderen elke werkdag, dus ook op woensdag en vrijdag... naar school van half negen tot half vier. Dat geeft al veel meer lucht aan ouders. Ook qua werkspreiding, ook qua filedruk, ook qua buitenschoolse opvang enzovoort. Ten tweede zou elke werkgever zich dan eens achter de oren moeten krabben... of hij zijn krachten, werknemers, administratief vooral, secretarieel, als ze die kant op denken, of je die wel werkelijk elke dag van 9 tot 5 nodig heeft. Als de, wat dat betreft zijn er denk ik heel veel vrouwen die prima zouden kunnen werken van 9 tot 3, of ja. van 9 tot half 3. Dus dan komt het dus is moment... dus duidelijk waar u naartoe wilt, de omstandigheden zouden er anders moeten zijn. Ja, en daar kan de keuze juist de ja. overheid een grote rol in spelen. Dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Ja, mag ik het zeggen? Jazeker. Ik spreek mevrouw Poot en ik wil even refereren aan de mevrouw die als eerste reageerde mm -hmm. en die uh, meneer Terlouw noemde. Daar heb ik gisteren ook naar geluisterd en ik vond dat hij het fantastisch verwoordde. Ik ben een heel oude vrouw en ik ben jong getrouwd en ik heb vanaf mijn 22ste heb ik, uh, altijd vrijwilligerswerk gedaan bij Humanitas, Rode Kruis, in de ziekenhuizen, overal waar ik woonde stortte ik me in het vrijwilligerswerk. Ik vind de opmerking die u ook even maakt, hoewel ik u erg leuk vind... van achter de aanrecht. Ik heb nooit achter de aanrecht gestaan, hoogstens om te koken. En de geraniums die staan bij mij buiten en die staan niet in het kozijn. Ik heb een heel vol leven gehad. Ik heb mijn man de kans gegeven om 42 jaar voor de klas te staan... En uh, ik heb zelf mijn kinderen opgevoed. Ik heb drie fantastische kinderen. Het kunnen vrouwen die allebei werken ook? Want mijn dochter werkt ook. Oké, okay, en dan wil ik u toch even dwingen op die stelling te reageren? Met andere woorden, u bent het dus niet eens met. nee, nee. Het is altijd weer hetzelfde liedje dat wij van achter de aanrecht vandaan moeten komen. Ja. Nou, het, het, dat, dat, moet, dat stereotype moet er eens af. Oké, okay, duidelijk. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag. U spreekt met Marija van der Burg. Ja, ik reageer even op die stelling, want ik ben het hartstikke eens met Jet Bussenmaker. Ik vind het heel goed dat dat weer eens ter sprake komt. Mevrouw, ik ben 71 jaar, ik heb altijd parttime in het onderwijs gewerkt. Dankzij dat mijn moeder vroeger, ze was geboren in 1900, uh, vier kinderen kreeg, drie meisjes, uh, zelf nooit gewerkt heeft. Want dat mocht niet van haar ouders, dat paste toen niet in het, uh, in het milieu waarin ze werd geboren. Maar mijn vader verliet na de oorlog het gezin en mijn moeder bleef met vier kinderen zitten. En uh, had dus nooit gewerkt. Er waren geen sociale voorzieningen, er was geen inkomen. Maar anno 2013 zijn er genoeg mogelijkheden voor vrouwen ja, om wel Ja, maar hun eigen zij keuze heeft dus ons gestimuleerd de studie te doen en te werken. Okay. En, en ook altijd gezegd, zorg dat je onafhankelijk blijft. Duidelijk, bedankt. Hebben we nu eindelijk nog een man in de uitzending? Ja, met uh, Klaas He. Volkers het work. Gelukkig. Mag u het nog zeggen? Ja. Uh, ik denk dat uh, mevrouw Pusserbaker in haar eigen droomwereld leeft. Want ik ken heel veel vrouwen die in de zorg werken. En de uren waren meestal niet meer dan 20 uur. Dan kun je er nog niet een zelfstandig inkomen in opbouwen. Oké, okay, duidelijk. Nog bedankt. Tot zover de reacties, mevrouw Werkhoven. hoofddirecteur van Fabulous Mama u heeft meegeluisterd. Uh, veel uh, wat oudere luisteraars die uh, ook refereren aan hoe zij zelf zijn opgevoed. En de een zegt juist van, het is goed geweest, ik heb alle tijd aan de kinderen kunnen geven, en dan is een fulltime baan. De ander zegt juist, daardoor heb ik meegekregen uh, dat, ik, uh, uh, dat ik juist zelfstandig moet uh, reageren. Wat viel u het meest op aan de aan de Ja, nou ja, reacties? dat. Dat, ja. dat het eigenlijk natuurlijk allemaal vrouwen zijn die, die zelf uh, dingen hebben meegekregen van vroeger. Uh, en, en dat op hun eigen kinderen vervolgens weer projecteren. Ik bedoel, als je zelf inderdaad niet hebt gewerkt, mijn eigen Moeder had dat ook. Die heeft mij altijd voorgehouden: je moet economisch zelfstandiger worden en zijn. Dat is heel erg belangrijk. En zorg dat je geen kinderen krijgt voordat je inderdaad ja. ze in je eigen onderhoud kan voorzien. En uh, ik heb dat ook gedaan, maar zij zelf had het totaal niet. Nee. Weet je, ze, zij zaten in het kostwinnersmodel. Maar is er nog steeds een stereotype? En iemand zei dat een stereotype moet er vanaf. Is dat er nog steeds? Vrouwen ja, dat zij ze dat ook alweer zij, Dat vrouwen dat, achter het aanrecht, het vind je voor. Ja, precies. Ja, nou ja, dat is natuurlijk sowieso zo. Die retoriek, wat ik al zei, het is holle retoriek. Het gaat steeds over dezelfde dingen: over het schuldgevoel, over het aanrecht, over al dat soort, uh, dat soort terminologie. En ja. dat zou er eens een keer van af moeten. Daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, er wordt er veel getwitterd. En mensen schrijven ook van, ja, het is leuk dat ze willen dat al die vrouwen gaan werken, maar er zijn heel weinig werken. En er is ook nog iemand die hem niet in de uitzending kunnen halen. Die had gebeld. Die zei: Ja, weet je, deze mensen, deze generatie moet ook nog eens voor de ouders gaan zorgen. Dus ja. Wat ja. Wil de minister? Nou? Ja. ja, nou dat is, dat is zeker ook een heel groot probleem. Want dat is ook wat wij heel veel zien van dat de druk aan twee kanten gaat toenemen... op het moment dat de ouders inderdaad ouder worden... en ook nog, ook nog eens een keer heel behoevend zijn. En dan krijg je die, die, dat sandwich-effect waar heel veel vrouwen ook aan doorgaan. Moet de minister zelf meer inspanningen doen om vrouwen aan de top te krijgen, topfuncties? Want het is natuurlijk een verschil tussen vrouwen die werken en vrouwen die topfuncties bekleden. Zeker. Ja, ik, ik denk dat dat niet werkt. Uh, uh, zeg maar de quota, die de, de ware plannen om een vrouwenquotum in te stellen, dat uh, gaat niet gebeuren en uh, dat vind ik heel goed. Want uiteindelijk, uh, als je in de top wil werken, dan zul je toch van een bepaalde kwaliteit moeten zijn. Dat het zijn maar weinig vrouwen en weinig moeders en weinig mannen die dat uh, kunnen. En degene die het, beste zou, die het beste dat kan, die moet dat doen. Die heeft de juiste drive en die zal het worden. Dus wat u betreft, wat, wat moet de minister nu als eerste gaan doen? Nou, ik zou het heel fijn vinden als de minister iets zou gaan zeggen over de mannen. De mannen moeten verplicht thuisblijven? Nou, niet verplicht thuisblijven, maar in godsnaam. Doe daar eens een keer iets mee. Roep daar eens een keer iets over in plaats van continu uh, de bal naar de vrouwen te spelen. Mag ik u danken, Fedra Werkhoven, hoofdredacteur van Fabulous Mama. De uitspraken van minister Bussemaker over vrouwen zijn terecht, is onze stelling vandaag. 1265 mensen hebben gereageerd, 37 is het eens met die stelling... en 63 is het er nog altijd mee oneens. U kunt nog blijven reageren via de site, via Twitter. En op Radio 1 kunt u zometeen gaan luisteren naar Dit is de Dag. Veel plezier daarmee. Dag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. Een CRV. Je maakt mensen crimineel die helemaal niet crimineel zijn. Het zijn naar schatting 100.000. Ik weet dat precies wat betekent illegaliteit. Maar wat kan ik doen? Ik kan aan uw verzoek.